Een van de vluchtauto's ramde in Enschede een andere auto en reed daarna tegen een boom. De verdachte ging er te voet vandoor en wist te ontkomen. Een tweede vluchtauto werd elders in Enschede gevonden. en Na tips van getuigen kon in de buurt een verdachte worden aangehouden. De derde vluchtauto, een Audi, is nog spoorloos. De interim-president van Honduras, Micheletti, peinst er niet over om de macht terug te geven aan zijn voorganger Zelaya. Dat zei Micheletti tegen het persbureau Reuters. Zelaya werd twee weken geleden uit Honduras verdreven op de dag van een omstreden referendum. Micheletti zegt dat Zelaya alleen mag terugkeren naar Honduras als hij de nieuwe situatie accepteert. In dat geval is amnestie mogelijk. Micheletti heeft gisteravond de avondklok opgeheven omdat de orde volgens hem voldoende is hersteld. Hij geeft de Venezolaanse president Chavez de schuld van de crisis in Honduras. Chavez is een geestverwant van Zelaya. Fabrikanten van frisdranken willen 30% minder energie gaan gebruiken. Dat hebben ze afgesproken in een convenant met de overheid dat vandaag wordt ondertekend. De energiebesparing gebeurt in stapjes van 2% per jaar. Daarnaast willen ze minder water en meer groene stroom gaan gebruiken. Het convenant is opgesteld door vier grote frisdrankproducenten, waaronder Coca-Cola en Frumona en hun branchevereniging. Bij een schietpartij in een huis in Amsterdam zijn gisteravond twee mensen doodgeschoten. Twee anderen raakten gewond en liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekend. En ook is de toedracht van de schietpartij in Amsterdam onduidelijk. Volgens omwonenden zit er in het huis in de Rivierenbuurt een illegaal pensioen. Het weer, opklaringen en aan de kust een bui. Overdag eerst bewolkte maar geleidelijk meer zon. En vooral in het noordoosten regen. De maxima liggen tussen 21 en 24 graden. Dit was het en... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon, zee, zee, zandvoort en zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht.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 Ik die alten Vögel en Verwandten ein. En alle fangen vor Freude an zu wein. Wir grillen die Mamas kochen en wir saufen stam. En feiern eine Woche jede Nacht. En der Mond scheint hél op mijn Hof am See. Orangenbaumblätter Baum, liegen auf dem Weg. Ik heb 20 Kinder, meine Frau is schön. Alle kommen vorbei, ich brauch en am See, das Haus am See. Am Ende der Straße steht ein Haus am See, wo rauschen Blätter liegen auf dem Weg. Hier ben ik geboren, hier werd ik begraven. Hab tauge Ohren, weißen Bart und sitz im Garten. Meine hundert Enkel spielen Cricket auf dem Rasen. Wenn ich so daran denke, kan ik's eigentlich kaum erwarten. In the the moon. You're burning up the sorrow like it's your best friend, thinking it's an inescapable 6.9 CFM CFM De eerste maandag van de maand om 12 uur precies klinken voortaan de sirenes. Uw gemeente test dan de sirenes voor het geval er echt iets aan de hand is. Gaat de sirene op een ander tijdstip, ga dan naar binnen, sluit deuren en ramen en zet radio of tv aan. Weet wanneer de sirene gaat. Meer weten? Neem contact op met uw gemeente of postbus 51.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 But night after night, you're willing to hold her, just hold Stuck in a group